Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de explosies in een zuidelijke haven van Iran is opgelopen naar 25. Ook raakten zeker 800 mensen gewond, zeggen de autoriteiten. Zes mensen worden nog vermist. Een kantoorgebouw is compleet verwoest. Na de eerste explosie gisterochtend brak er een grote brand uit in de haven. Hulpdiensten zijn nog altijd bezig met blussen. Gisteravond werden nieuwe ontploffingen gehoord in het gebied. Waarschijnlijk werden ze veroorzaakt door chemische stoffen in containers. Inmiddels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 Een andere getuige zegt dat de man wilde vluchten en dat de omstanders hem hebben vastgehouden. De bestuurder uit Vancouver is aangehouden. De Canadese premier zegt dat hij diep geschokt is door het incident. Een man van 19 uit Dordrecht is aangehouden voor het schietincident gisteravond in de stad. De verdachte meldde zichzelf bij de politie. Bij het incident zou de man verschillende keren hebben geschoten op een vrouw van 44. Zij raakte gewond, maar was aanspreekbaar. Volgens bronnen zat de vrouw in een voertuig met haar op een hoogwerker toen er op haar werd geschoten. Wat het motief was voor de schietpartij, is niet bekend. In Vaticaanstad begint volgende week het confclaaf waarin wordt besloten wie de nieuwe paus wordt. Een exacte datum is nog niet bekend. 135 kardinalen over de hele wereld kiezen de Nieuwe Paus. Voor Nederland is kardinaal Eik aanwezig bij de stemronders in de Sixtijnse kapel. Dan het weer. Het is een zonnige dag bij 18 tot 22 graden. Vanavond komt het snel af. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz op deze mooie zonnige lenteochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Zoals u in het eerste uur hebt kunnen horen zet ik Louis van Dijk in de spotlight, want het is alweer vijf jaar geleden dat hij op eerste paasdag 2020 overleden was. En uh, daarnaast draai ik nummers met steeds, de titel, met steeds het woord spring in de titel. Oftewel, lente. Het is tenslotte op dit moment volop lente en weer heerlijk weer. Ik uh, begon het uh, tweede uur met een nummer van George Shearing. Some Other Spring. En dat uh, hoorde u in het eerste uur gezongen door Billie Holiday. Maar nu in een instrumentale, uitvoer, instrumentale uitvoering van George Shearing. Begeleid door Niels Henning Ørsted petersen op bas... en Louis Stewart op gitaar. Het was een opname uit 1970... gemaakt in Duitsland in de NPS-studio's in Viedingen. En dan gaan we door met de artiest van vandaag... wie we speciaal in het zonnetje zetten, Louis van Dijk. Ik heb klaarstaan... Een uh, nummer van de bekende cd The Windmills of Your Mind... met Louis en Cor op piano, Edwin Corsilius, Bas, Frits Landersbergen, drums en Jeroen de Rijk percussie. Een opname op By Leo uit 2002. Een bekend nummer, een ode aan Louis van Dijk. Ik dacht geschreven door Doorbak, Cor Bakker. En het is dan ook getiteld het nummer Song for Louis... Ja, dat waren de klanken van Song for Louis, een compositie van Cor Bakker voor zijn grote idool Louis van Dijk geschreven. Dan uh, heb ik weer een lentenummer. en dit keer door pianist Hank Jones, uh, die zowel op piano als op Fender Rhodes uh, actief is op deze CD. Het gaat om de CD Rocking in Rhythm, een Concord-opname uit 1977. Ik draaide het nummer Spring is Here. In het eerste uur uh, door Miles Davis en Gail Evans van hun concert, uh, de Aranjuez LP. Maar nu is hier de interpretatie van Hank Jones en zijn vrienden: Spring is Here. Ja, en dat waren de klanken van Hank Jones. En Hank Jones werd bijgestaan door Ray Brown op bas en Jimmy Smith op drums. We gaan luisteren naar Francesca Tandooi en haar trio. Francesca op piano, Frans van der Geest op bas en Fritz Landesbergen op drums. Een opname uit 2014 van de CD Something Blue. Luistert u naar. You must believe in spring. Ik liet het net al van Lex Jasper horen, maar dit is de interpretatie van Francesca Tandooi. your mind Just think if winter comes can spring be far behind Beneath the deepest snows The secret of a rose Is merely dead in You must believe in spring Must believe in love and trust—it's on its way. Just as the sleeping rose awaits the kiss of. Just as the sleeping rose Awaits the kiss of May So in a world of snow Francesca Tandoor trio. En Francesca, prachtige zang. Subtiel pianospel. Begeleid door Frans van Geest op bas. En Frits Sandersbergen op drums. Uh, Louis van Dijk weer. En uh, Louis stond dus bekend om de vele uh, de variaties. in uh, muzikale uitingen. En ik kon toch niet laten om een iconische LP van hem weer even terug te halen uit 1974... waar hij speelt in de hervormde kerk in Loenen aan de vecht op het orgel. De LP was getiteld Louis Van Dyke plays Lennon McCartney. En luistert u naar Louis' interpretatie op orgel... van het bekende Lennon en McCartney stuk Blackbird. Ja, en uh, dat waren de klanken van Louis van Dijk op uh, Orgel. Een hele bijzondere plaat vind ik dat altijd. Uh, en we gaan door met uh, het volgende nummer. Dan moet ik even in mijn papieren snuffelen. Uh, ja. Dat was het. Ja, daar had ik hem. Uh, Peggy Lee gaan we nu luisteren met George Shearing. Uh, het is van de LPCD Beauty and the Beat. Met Peggy, uiteraard sang, George Shearing piano, Ray Alexander vibrafoon, Toots Thielemans gitaar, Carl Pruitt bas en Ray Mosca op drums. Don't cry There'll be Another bird is on the wing. Another time to love and laugh with me, just waiting We'll surely be together Was Peggy Lee met een hele subtiele begeleiding van George Shearing. Uh, we gaan naar Oscar Pietersen toe. En uh, in, uh, op 16 juli 1979 uh, vond het jazzfestival in Montreux in Zwitserland plaats. Uh, en Oscar, uh, Oscar Pietersen bracht naar aanleiding daarvan een CD uit, getiteld Digital. ...at Montreux. En uh, die performance daar... ...die deed hij uitsluitend... ...met de begeleiding van... ...Niels Henning Ørsted Pedersen op bas. En dat was het. Piano... ...en bas. Uh, maar toch... ...fantastisch. En Als u hem nog aan kunt komen... ...die cd Digital at Montreux... ...heeft de cd als naam... Uh, ...zeker nog een keertje... ...downloaden of kopen of wat dan ook. Want het is een... Uh, ...fabuleuze... CD. Wij gaan luisteren nu naar Oscar Pietersen met Niels Helling-Urstedt-Petersen, Younger Than Springtime. Dat was de Magistrale Oscar Petersen. Met een uptempo uh, uitvoering van Younger in Springtime. Bijgestaan door Niels Henning Eurstedt-Petersen. Uh, ik ga de derde interpretatie draaien uh, van het nummer You Must Believe in Spring. In het eerste uur had ik Lex Jasper op solo piano. Uh, uh, verderop uh, in dit tweede uur, een stukje terug, hadden we Francesca Tandoy... Zang en Piano met Frans van Geest en Fris Landersbergen. En nu heb ik een opname van Rita Reis. En uh, weer een hele andere interpretatie van dit nummer. En Rita Reis wordt begeleid door Pim Jacobs. Dit keer niet op vleugel, maar op keyboards. Een opname uit 1992. You Must Believe in Spring.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 Mallie, that it knows you must believe in spring. Just as a tree sheds its leaves, will reappear. It knows its emptiness is just the time of year frozen mountain streams Of April melting dreams How crystal clear it seems You must believe in spring You must believe in love and trust It's on its way just as a sleeping rose awaits the kiss of May. So in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know, you can't be certain of you more Van de drie die ik het draaide vind ik dit toch wel uh, qua interpretatie de allermooiste andere twee ook prachtig, Daar gaat het niet om maar dit is Rita op haar best vind ik ZFM Yes. en dan gaan we weer luisteren naar Louis van Dijk die we vandaag gedenken omdat hij al vijf jaar niet onder ons meer is uh, ook Louis had uh, bijzondere opnames. En uh, dit is er eentje live uh, van Louis van Dijk op piano. Begeleid uitsluitend door Niels Henning Eersted Pedersen. Het is een live opname uh, bij uh, het programma In de Hoofdrol van Mies Bouwman uit 1986. En toen hadden ze Niels Henning over laten komen om met Louis live in het programma het nummer Autumn Leaves te spelen. Luistert u naar Louis van Dijk met Niels Henning Niels, sorry Niels Henning, Ursted Pedersen Ja, en dat uh, was uh, Louis van Dijk met uh, Niels Henning Urstedt petersen bij het programma In de Hoofdrol. Ja, en dan uh, gaan we naar, weer naar, naar wat voor even kijken. Ja, naar, uh, nadat we de Sarah Von hebben gehoord in het eerste uur met het nummer It Might As Well Be Spring, heb ik nu een andere interpretatie van dit nummer klaarstaan. En wel door Monty Alexander op piano. En de ritmesectie van Oscar Pietersen ook gedurende lange tijd. Herb Ellis op gitaar en Ray Brown op bas. Het is een opname uit Concord 1988. En het de, de nummer is getiteld It Might As Well Be Spring. Ja, en dat was uh, Monty Alexander, maar vooral een hoofdrol voor uh, Ray Brown in dit nummer. It might as well be spring. We lopen al tegen de klok van twaalf. Ik denk dat ik nog tijd heb voor twee nummers. Ook weer gewijd aan de lente. Uh, ik heb hier nu uh, Dave Brubeck op piano, Paul Desmond op alt, Eugene Wright op bass en Joe Morello op drums. Een opname uit uh, 1964 van hun uh, LP-CD Jazz Impressions of New York. Luistert u naar Spring in Central Park. En die moet ik even klaarzetten. Daar komt hij aan. Daar gaat hij. En dat was Dave Brubeck met zijn kwartet Spring in Central Park. Je hoorde aan de vrolijke muziek het zonnetje schijnen daar in New York. Ja, en we zijn alweer toe aan het laatste nummer. Nog een kleine of een dikke vijf minuten te gaan tot de nieuwsberichten. Uh, nog even een herinnering. U kunt dus nog kaarten voor de tribute to Rita Reis... ...krijgen door de Jurjen Donkersgroep ...op 11 mei aanstaande... Uh, ...in het kader van Jazz in Zandvoort... ...in Nieuw Unicum... ...zolang de verbouwing bij de kloch duurt. 11 mei, half drie, Nieuw Unicum. Tribute to Rita Reis. En uh, ikzelf ben alweer volgende week ook aan de beurt... ...4 mei... ...en uh, dan zal ik uh, uitgebreid aandacht besteden... ...aan uh, de... Wave uh, van jazz... die over Europa... en ook over Nederland kwam... na de Tweede Wereldoorlog. En uh, op 4 mei... denk ik dat het uh, goed is... om aan die muzikaal... dat muzikale tijdperk... Uh, ruim aandacht te besteden. Naast natuurlijk ook... andere jazzmuziek. Dank voor het luisteren... en graag dus tot volgende week. We gaan eruit met Max Roach... Clifford Brown op trompet, Harold Land op de Richie Powell op piano, George Morrow op bass, en de maester himself, Mac Roach, op drums. George Spring.